De 43-jarige Baumgartner steeg met zijn ultradunne dunne luchtballon op... tot bijna 39 kilometer hoogte. Dat duurde 2,5 uur. En daarna verliet hij de ballon voor een vrije val... die een kleine 5 minuten duurde. Hij haalde daarbij snelheden tot 1150 kilometer per uur. En na die vijf minuten opende hij zijn parachute. duurde toen nog een minuut of vijf voor hij terug was op aarde. Hij landde op met beide voeten en stak zijn armen omhoog in een overwinningsgebaar. De grote winnaar van de Belgische gemeenteraads- en burgemeestersverkiezingen... is de Vlaams-nationalistische partij N-VA van Bart de Wever. Succes van de N-VA lijkt ten koste te zijn gegaan van het Vlaams belang. De Wever riep de Franstalige socialistische premier Rupo op... tot onderhandelingen over omvorming van het Belgische staatsbestel... tot een confederatie. Die zou een verbond moeten worden tussen de onafhankelijke staten... Vlaanderen en Wallonië.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 Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de Radio Show van Poot. Mijn naam is Jan Roos. Nou, daar ben ik Jan Everskerk gedaan. Beeld en geluid heb je op echtejanne.nl. En Nee, natuurlijk op Twitter natuurlijk echt Jan. En je kunt natuurlijk inbellen voor het echte Jan Radio-spel. En dat gaat op de telefoonnummers 0800 1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: de Nobelprijs voor de Vrede is een lachertje geworden, Jan. Ja, nou een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus heb jij een hele grote waffel op Twitter over het journalistieke werk van de verslaggevers, de ongeprezen verslaggevers van ponius. Maar loos jij in dezelfde week de Vriesoverhalen... verhalen van je eigenste NRC, Jannetje Koelewijn.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 Ja. Die springt dus uit een bandje 39 kilometer hoog. Is hij een echte Jan? Is ja, dan de vraag. Dat dacht ik wel. Dat dacht ik ook. Nou, zijn we daar in ieder geval uit. Ah, aan de andere kant is natuurlijk ook zo gek als een deur, maar ach, ma ma ma net. Maar ja, weet wat. je wat Jan nou, is hij had met wat meer spektakel om neer mogen komen. Het was een beetje anti-klimaat, Jan. Er een was heel geen klein pofje met drie en met zijn voetjes en zijn armpjes in de lucht. Er was geen reet aan. Nee. Dat je, hij viel uit het bandje. Dat ging het even goed. En toen dacht ik, wauw, toen ging, ging hij, je wauw, he. toen ging hij heel hard. Ja. En toen ging je tollen. En toen dacht ik. Nou, dat verlopen? En toen hoor je niks meer. Toen dacht ik, hè, actie, de taxi. Maar nee. Heb je gezien hoe die neerkwam? Oef, alsof hij van, van, de, van de roltrap van de bijenkorf kwam. Op testel hij uh, bruit, reed, uh, aan. Ja, nee, saai. Nee, in ieder geval doodsaai. Maar ja, toch wel een jan, want uh, ja, je bent toch wel hartstikke gek... als je 39 kilometer uh, bovenaan uit een mandje stapt. Nou ja, maar ja, in ieder geval over de andere een andere gek gesproken. Max Ik spreek nooit meer over dit onderwerp. Punt. De meest zelfingenomen babyboomer van het land heeft op het verkeerde paard geweten. Zijn beste vriend Lane Armstrong heeft de hele boel bezoden. Ja, en de mat heeft daar natuurlijk nooit, maar dat ook nooit. En dan nog een keer nooit, nooit iets van geweten. De pedante journalist hoeft nooit meer zijn mond open te trekken. Want hij is vanaf heden totaal ongeloofwaardig geworden. En zal hij nog steeds zijn gele Lifstrong-armbandje dragen? Denk je, Jan? Maar uh, Jan zou toch ook kunnen dat hij het echt niet wist? Ah flikker toch grond man. is niet <laughs> meer geloofwaardig dames en heren, nou. eh, al, als hij die al wel was. Uh. Marts enorme Johan. John van de Heuvel dan. Hij weet eens geen ander dat op het moment dat je uh, mensen interviewt die je graag wil spreken... dat je uh, ja, met elkaar in de eerste instantie gesprekken voert over hoe en welke omstandigheden ja. die interviews plaatsvinden. Ja, we zijn heus wel een fan van John van de Heuvel. Dus gratis is het hij. Maar ja, het was een mondvol over het optreden van Willem de Holleder bij college tour. En hij had er geen podium mogen krijgen. Dit en dat een heleboel gedoe. En blijkt dat John Willem zelf een villa, villa volhoeren. En een totaal kritiekloos stukje had beloofd. In ruil voor een interview. En dan sta je toch best wel een beetje voor lul, John. Zeker als je dan laat ook nog zeggen dat het allemaal weer anders lag, Enzovoort. enzovoort. Nou, kortom, uh, ja. Johan, een momentje voor ons, John. Dan had we erover verder. Maar niet meer doen, hè, John. Doei. Nou, over Johannetjes gesproken, daar is ie de opper Johan, Fransi Timmermansie. Kijk, als jullie mij mijn zin niet geven, nou, dan zal er wel eens weer een nieuwe staatsgreep kunnen komen. De man die al 34 pogingen heeft gedaan om de PvdA-fractie in de Tweede Kamer te verlaten, heeft opeens weer een grote smoel gekregen. Elk dorp en middelgrote stad kreeg een sollicitatiebrief van hem om alsjeblieft burgemeester te mogen worden. Maar nu de PvdA weer wat zedels heeft, is het zelfvertrouwen weer terug. Want nu moet de PVV van Frans geboden worden, want niet democratisch! Hé hey, Fransi, neem ik nog een wethouder! Wethoudertje voetbalvelden! Mam, man, mam, wat een zak was, die. Ja, zie van de leden dan? Ik heb geloof ik net al de poging gemaakt. Ja, de schat, de schat, de schat van Sierwet gaat de luwte opzoeken na zijn mislukte g 500 gedoe. Deze vroeg bejaarde jongen ging het politiek klimaat in Nederland wel eventjes veranderen. Nou, schitterend initiatief, maar hij bakte er helemaal is geen enorme moer van. En nu is het volgens hem tijd voor een zelfonderzoek. Gast er is niks te onderzoeken, je bent acht. Normaal. Ja, zelfonderzoek! Zelf als hij niet weten waar je het zoeken moet, zijn ze ballen ingedaald, jongen, jongen, jongen, jongen, Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, nou. echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, je kent hem ongetwijfeld nog van de rel tijdens het proces Wilders... toen hij tijdens een edentje door Raadse Tom Schalken werd aangespoord, Zijn standpunt is eigenlijk de kwestie te veranderen. En anders wel van zijn aanbehoudende waarschuwen voor de islamitische fundamentalisme... Of dat hij niet op komt dagen als je hem uitnodigt ja. bij de echte Jannen, wegens verkeerd noteren in de agenda. Of daaromtrent. Wij heten van harte welkom ons hoofdgast van vanavond, de omstreden Arabist, Hans Jansen. Nou, daar bent u dan, meneer nou, Jansen. U krijgt uh, nu anderhalve minuut uh, de tijd om uw excuses aan te bieden voor twee weken geleden. Ja, het, is, het spijt me verschrikkelijk, Ach, ja, ik heb daar heel veel verdriet van. Ja, u heeft uh, ons in een, in een bad met ellende gestort. Zo nou. Ja, het is, ja, het is maar... dank aan onze ongelooflijk flexibele vermogen tot aanpassing, zeg maar. Dat het goed ging. Ja, dat is, daar heb ik het grootste respect voor. Maar ja, misschien is het toch misschien... <laughs> ik dacht eigenlijk dat jullie nu ook op maandagavond optraden en wegen succes ook op werkdagen. Ja, dus nee. ja, ik geloof niet direct dat ik maandag om 11 uur gehaald zou worden. Nee, nee het spijt me, meneer Jansen. Dat kunnen wij helaas niet, niet accepteren, bevestigen. accepteren, nee. Nou, we uh, accepteren wel, maar niet bevestigen. Oh. Het is geen succes. Dus we zitten nog steeds in het poepgaatje van het douchepuntje. Zondagnacht. Toch niet, Jan? Ja, absoluut. Je kijkt nee, u zo aan nee, voor een over. Dacht, dacht, dacht, of vind je dit een mooie tijdstip? Nee, maar dit klonk alsof je er nog heel lang over doorging. En nee, ik denk oh, nee. ik wacht even Meneer, meneer Jansen, zand erover, erover, erover dat u ons twee weken ja. geleden... in een ja. badvol ellende ja. heeft gestort. Daar praten we gewoon niet meer over. Dat we helemaal kapot gingen. In ieder geval, we gaan in het eerste blokje even actualiteit bespreken, Met uw goedkeuring. Ja, in België, de Vlaamse nationalistische partij... NVa van Bart de Wever is die grote winnaar geworden. Nou, en wat doet hij meteen? Hij roept meteen op om de onderhandelingen te openen voor de Belgische federatie van wat? de Republiek Wallonië en de koninkrijk Vlaanderen. Oh mooi, en bedankt voor de aanvulling, Jan. En Wat vindt u van deze uh, uh, winstpartij voor, uh, voor voorheen dikke de Wever? Nou, ik moet bekennen dat ik wel eens ben uitgenodigd in België om te praten, hè, lezingen te houden. Moet u dat nou nog steeds naar etentjes gaan? Dat is toch een oh, sorry? Beetje... Gaat u nou nog steeds naar etentjes? U les je nog niet geleerd met. met uh, Weet hij, euh, euh, ja, dat heb ik wel eens met mensen gegeten. Ja. En dan hoor je rare dingen. Bijvoorbeeld, wat ze dan echt elke keer euh, tussen het hoofd en het voorgerecht bespreken, is dat, er Belgisch, euh, dat het Vlaamse belastinggeld in grote hoeveelheden naar Warenland, naar Frans-België toe gaat. En dat vinden ze niet zo geweldig. En ze hebben het gevoel. Veel, Belgen, veel Vlamingen hebben het gevoel dat dat nou beter op kan houden. Het is een beetje te vergelijken met Griekenland. Dat Europa stuurt alsmaar geld naar Griekenland. Maar Noord-België stuurt alsmaar geld naar Zuid-België. Daar zijn ze niet voor. Ja, er wordt niet heel erg hard gewerkt, geloof ik, daar in het zuiden van België. Nou, misschien wel, maar het zijn wel, uh, die mensen hebben wel, er zijn wel ontzettend veel mensen daar... die een baan bij de overheid hebben. Of, ja, daar of een, een uitkering. een hoger of lager, of, het, of een uitkering, ja. ja. Voor die kolenmijnen staan gewoon, hè. Zeg maar, kool dat de gaat de een beetje, het succes van de wever gaat een beetje ten koste van... het uh, Vlaams Belang, of Vlaams, Vlaams de Belang, Winter. Heet Het ze nu. Hè? Flip de Winter. Ja, ja. Dus die, die, die islamitische is een beetje uitgewerkt daar. En nu zit gewoon uh, de, de Vlaming tegen de Waal. Ja, het is natuurlijk zielig voor, voor Philip de Winter. Want die heeft dus eigenlijk de boel erop geschud. Maar er is een heel systematisch cordon staan humanitair tegen hem gevoerd. Hè? Een term uit de diergeneeskunde. Hè? Hij is echt als een, beest geïsole, als een beest met een besmettelijke ziekte... met zijn partij daarbij geïsoleerd. En eh, als, je dat, als je dat een beetje volgt of gelezen hebt... dan zie je pas hoe knap Geert Wilders eigenlijk geopereerd heeft. Dat hem dat niet gebeurd is. Hans Jelmaat al gehad, hè? die is natuurlijk wel overkomen. Die is dat wel overkomen, ja. Ja, ja precies. Maar Philip euh, ja, nou ja, de Winter is niet helemaal weg. Hij is er nog, maar hij is wel heel veel kleiner. Maar waarom eh, wint eh, deze de wever over de, de wind heen? Was dat een trucje uitgewerkt? Nou, ongeveer zoals waarom hebben mensen... die eh, eigenlijk sympathie voor de PVV hadden... toch op de VVD gestemd. Waarom hebben mensen die eigenlijk hadden, sympathie hadden voor GroenLinks... toch maar op de PvdA gestemd. Dat is hetzelfde mechanisme. De wever die komt tenminste in de regering... of die komt aan de macht. Die kan, zal meer invloed uitoefenen dan eh, nou ja, de, de, de oppositiepartij. U gaf net een voorbeeld van, van de PVV. Die dus niet in het cordon sanitair... Nou, niet, gestapt. Maar, maar heeft hij zichzelf daar nu wel ingeplaatst door zich terug te trekken uit de macht? Hij heeft nu natuurlijk minder invloed, maar en, en, en natuurlijk als iemand bij de, eenmaal een carrière in de PVV gehad heeft, heeft hij dan die kamerleden gezien die dan niet terug mochten komen? Ja, dan heeft hij het verder verdomd moeilijk om een baan te vinden. Dan nee, maar begrijpt u? Er was geen cordon sanitaire. De CDA en de VVD zeiden: we gaan met u samenwerken, behalve dan he, dat u er ja. echt bij hoort, maar ja. dat u de gedoofde ja. boel. Ja. Nee, De boel is toch een beetje geklapt, omdat Geert zei de groeten. Denkt u dat er ooit nog een partij is die met hem wil samenwerken? Of wat ik wil vragen, heeft hij zichzelf nou niet ja, in een cordon sanitair verki geplaatst? Ik weet niet hoe de verkiezingen in 2013 zullen aflopen, maar daarna weten we dat. 2013, denkt u dat het zo snel weer gaat gebeuren? Nou, u heeft dus de, de sterren staan of, uh, niet goed hoor. U gelooft uh, nee. Nee, geloof niet in het, in het liberale socialisme? Nee, ik ben sowieso een heel ongelovig mens. Maar als, als je, als je, ik, ik, ik, ik hoor af en toe dingen waaruit ik denk... maar ja, ik ben ook maar een amateur op dat gebied... dat er toch mogelijk wel uh, ongelukken kunnen gebeuren. En als zo'n regering er is, dan kan het ook altijd nog heel vlug misgaan. Het is in Nederland de laatste pak een beet zeven, acht jaar... Steeds dat regeringen na een paar jaar gevallen zijn op interne ruzie's. Dus er niet omdat ze... de Kamer ze niet wou hebben, nee. maar omdat er interne ruzie was. Ja, dat is waar, inderdaad. En gedenkt uh, u trouwens nog even op het, over België dat het een, dat ervan komt, zo'n federatie? Nou, ik heb nog nooit een, een Belg uh, een, een, een, uh, gesproken die dat eigenlijk niet wil. Ik bedoel, geen Vlaam gesproken die dat eigenlijk niet wil. En ik denk als zo algemeen dat uh, leeft, dan, dan gaat dat ooit wel eens een keer gebeuren, ja. Maar de dus feit meemaken, de week niet hoor. Even het lachertje van de week bespreken. De Nobelprijs voor de vrede voor de EU. Moest u huilen toen u het hoorde? Ja, god, we leven in een wereld van waanzin... en de krachten van de krankzinnigheid steeds slaan steeds harder om zich heen. En het, iemand zei, dat vond ik wel een mooie... dat ze beter de, prijs, de, de Nobelprijs voor de onvrede hadden kunnen krijgen. Omdat er toch een enorme onvrede is over dat gedoe van de Europese Unie. Maar het is ook zo grappig dat je, je krijgt die prijs mede omdat je je inzet voor de democratie... Nou, je kan heel veel over de EU zeggen, maar echt een heel erg zwaar uh, democratische uh, ja, organisatie is het niet. Nee goed, maar als je kijkt naar de eerdere winnaars van, van de Nobelprijs voor de Vrede. En dan hebben we hier uh, vrijheidstijden zoals Arafat. En, en, en, het is natuurlijk een heel, heel raar clubje dat die prijs gekregen heeft. Als je... Maar niet meer serieus te nemen dus? Ik, ik ben bang van niet, nee. Ik, hoop dat, ik kan dat niet bekijken, maar ik hoop dat de Nobelprijs voor de Natuurkunde zodat dat wel serieus is. Maar echt zeker weet ik het natuurlijk ook niet. Ja, je weet natuurlijk niet uh, of hij hem kan winnen. Nou, tegenwoordig kan hij het wel winnen. Meneer Assad in Syrië. Want voor hetzelfde geld krijgt hij ook nog de Nobelprijs voor de vrede. Zo, mm. zo serieus is die prijs nog te nemen. Maar de, de uh, Syrische vrijheidsstrijders worden steeds meer geholpen... door, door uh, uh, moslim-extremisten. Althans, dat is dat dat meent men te kunnen opmaken... uit die incidenten in de grensstreek met Turkije. Hè? Waar dus geavanceerde wapens ja. worden ontvreemd. En dat, dat, dat, dat, dat dicht men dan toe aan... Nou ja, goed, het is ook wel bevestigd, toch? Dat er, dat er steeds meer jihadisten die kant op gaan. Ja, nou ja, de slogans die ze gebruiken... die klinken ook allemaal heel erg islamitisch. En eigenlijk die hele zogenoemde Arabische lente. En dat is natuurlijk geen beweging waarbij moderniteit en, en, en, en westerse, weet ik veel, waarde mensenrechten in de Arabische wereld worden verspreid. Maar het is gewoon een, een, ja, of gewoon, het is een, niet gewoon, het is een hele knappe manier van chaos uh, veroorzaken. Omdat in zo'n chaos natuurlijk de best georganiseerde club de macht zal kunnen grijpen. Nou, en de best georganiseerde club, dat zijn de moslimbroeders, alle, alle lof of alle eer en voor hun st straffe organisatie. Dat is de gedisciplineerde massa-organisatie. En als er een totale chaos is... dan komt de gedisciplineerde massa-organisatie aan de macht. Well, daar, dat, dat kan niet anders. Maar dat lieve mensen in, uh, in het Westen... En dan zie je voornamelijk bij de linkspartij ook in Nederland... die denken echt nog steeds dat daar de, de Arabische lente aan de gang is. Hoor. Ja, wij hopen en bidden dat er een gematigde islam bestaat. En ja, iemand die zich presenteert als wij zijn de gematigde islam... en willen verkiezingen, ja, die wordt natuurlijk met open armen ontvangen... en die krijgt hulpgelden en, en, en noodgelden en extra gelden. En uh, die, die, die, die, dat, die wordt vorstelijk beloond voor zijn, voor zijn opstelling. Maar het is natuurlijk allemaal onzin. Je hebt een aantal hele onaangename dingen... Die een beetje de orde en de rust in het land bewaarden. En een heel felle islamitische oppositie. En die bereid was voor zijn idealen te sterven. Nou, oppositie in Nederland is niet bereid zich voor zijn idealen op te laten hangen. Nee. Maar die vrome mannen wel. En ja, dat geeft natuurlijk toch een zekere voorsprong op de rest. Ja, in ieder geval een zekere. Uh, maar het was weer knokkeld op het Tahirplein ook. Hè, want uh, de, de president van over moslimbroeders gesproken. Die, die het volk probeert te provoceren. heb ik begrepen om het hoofd van OM. die nog van de, uit de tijd van Mubarak stond. te wippen. Is het zo niet? Ja, er zijn voortdurend. Uh, uh, wat ze natuurlijk zouden. wat je onder normale omstandigheden misschien zou verwachten. is een soort waarheidscommissie. die uitzoekt wie wat gedaan heeft. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Het zijn facties die proberen elkaar. Dood te maken en aan de macht te komen. En uh, de, de, de, de, de, de oude elite, ja, die, die, die, uh, die heeft natuurlijk gecollaboreerd met het, met het, met het Mubarak-regime. Daarom, de elite collaboreert nou eenmaal met de regime. Daarom ja. is het de elite. En die worden daarvoor gestraft door de mensen die nu aan de macht komen. En dat mag kennelijk op elk denkbare manier. Daar zit de nieuwe president, maar hij ook zo gewoon zijn volk voor in op de straat. Dan... Ja, maar nou ja. Ja. Nou ja, eh, Morsi die doet ontzettend zijn best, dat is die president, hè, die doet ontzettend zijn best om een gematigde indruk te maken. En er zijn natuurlijk mensen die nog veel radicaler en opgewondener zijn. Maar die gematigdheid die die, ja, die, die voorwendt, of eh, volgens mij gewoon voorwendt, die levert hem natuurlijk ontzettend veel hulp op. Ik bedoel, er is ontzettend waanzinnig veel Amerikaans geld heen gegaan de laatste tijd. En dat, eh, ja, dat, dat eindigt allemaal met een. Ja, een soort Saoedisch, Salafistisch regime over Egypte. Dat is, ik, ik heb, ja, dat is in de jaren twintig van de vorige eeuw begonnen. Dat is heel goed georganiseerd, stapje voor stapje. Heel enorme vlijt, grote bewondering voor. En uh, ja, die, die hebben na een eeuw hebben die succes gekregen. Het is geweldig knap. Dus, dus, dat, dus daar blijft het, zeg maar, er was natuurlijk een militaire dictatuur... Waar die Mubarak een beetje de baas van was. Maar eigenlijk was, was, was het leger legerbaas. Ja, dat was eerst een koning en daarna legercommandant. En, en, ja, en nu dan dus chaos. En die chaos, daar, daar kun je gif op innemen. Die eindigt met het aan de macht komen van de... Ja, noem ze maar sharia fundamenteel De salafisten. En hoe gaat het in Syrië eindigen? Exact ja, zo? Exact hetzelfde. En de, de, de, de, de, de theorie van de islam wil dat als ergens de, de sharia, de islamitische wet, niet wordt toegepast, dan moet iedere individuele moslim als een soort kamikaze-strijder komen meevechten. Er nou, zijn een heleboel idealistische jonge mannen, zullen we maar zeggen. He, die, die, die gingen dus naar Irak tot voor kort, maar die gaan nou naar Syrië en die gaan daar nou knokken tegen het Assad-regime. En dat, ja, dat is natuurlijk een afschuwelijke vertoning. En, en, en daar komt uh, een einde pas aan als zeg maar, daar dus, uh, dat, dat, dat gedeelte van het kalifaat gesticht is... Nou, kalifaat, er komt, er komt pas een einde aan als er een regering zet, zit die zegt... wij passen de sharia toe en islamitischer dan wij het doen bestaat eenvoudigweg niet. Maar ja, de moeilijkheid is dat er altijd nog wel ergens een subgroep is... die roept, wij zijn nog islamitischer. En die, maar goed, dat... Ja, daar gaan we het dadelijk nog uitgebreid over hebben met u, meneer Jansen... want het is nu tijd voor iets geheel anders. Want als een wielrenner zonder doping rijdt hij zijn rondjes door het leven. Het is tijd voor onze eigen huisfilosoof Lavi Jan -Ros. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, wat was het een spektakel met Willem Holleder in de college Tour, Of liever gezegd, wat was het een spektakel voordat Willem Holleder bij college Tour zat? Want laten we eerlijk zijn, de discussies vooraf waren vele malen vermakelijker en interessanter dan het hele interview. De neus zijn namelijk geen ene fuck. Natuurlijk gaat Willem niet tegen een stel studenten op televisie zaken opbiechten die hij ook niet tegen de politie wil vertellen. Natuurlijk geeft hij geen inzichten over hoe hij mensen laat opruimen, chanteert of bestolen heeft. Zou ook wel heel erg dom zijn. En Holleder is niet zo dom als hij eruit ziet. Hij is een frivole Amsterdamse volksjongen. Eentje met humor en een knipoog. Maar geen indrukwekkende man. Tenminste, als hij praat. Ik denk dat als hij een pistool op je hart zet, hij misschien toch wel wat meer indruk maakt. Enfin, de uitzending was geen reet aan. De gesprekken voor de show wel. Want de vraag werd natuurlijk gesteld of je zo'n klootzak van een vent wel een podium moet bieden. En het antwoord is natuurlijk volmondig ja. Ook klootzakken zijn interessant om vragen aan te stellen. Dat kan je ook wel merken bij sommige gasten van echte Janne. Ik zie het toch voor me dat we alleen maar hele nette mensen mogen interviewen. Ik zou gelijk iets anders gaan doen. En laten we eerlijk zijn, iedereen in de media heeft boter op zijn hoofd als hij zegt dat het belachelijk is dat Willem-Pier daar zat. Want iedereen van de media heeft geprobeerd om Holleder te interviewen. Dus duimen omhoog voor College Tour en duimen naar beneden voor deze scheidsaaie uitzending. Kwaliteitje, kwaliteitje. Uh, nou, met, met de recente ontwikkeling rondom het beledigen van de profeet... met films en alleszins, uh, doden van de Amerikaanse bestuur in Libië... en andere incidenten, demonstraties en dan hebben we het nog niet eens over Syrië... is de islamdiscussie weer volop actueel. Wij spreken over de bron van alle ellende met onze hoofdgast Hans Jansen. Meneer uh, Janssen, heeft u dat, dat, dat filmpje gezien, de, de innocence of moslims? Ja. En? Nou ja, kijk, het gedoe in Libië was al begonnen... voordat dat filmpje überhaupt genoemd werd. Hè? Maar dat filmpje, ja, dat is een kinderachtig filmpje... maar daar komen allemaal scènes in voor... die in elk vroom moslimsboek ook staan. Ik bedoel, de moeilijkheid is als iemand iets lelijks over Mohammed zegt... en moslims worden boos. Dan zouden wij naar zo iemand toelopen en vragen... Hoe weet je dat nou, dat Mohammed, ik noem maar wat, uh, 700 joden heeft onthoofd? En dan kan je alleen maar antwoorden. Nou, dat weet ik, omdat de moslims dat zelf zeggen. Maar ja, moslims willen toch liever niet dat wij dat ook weten. En Tenminste, de, de beroepsmoslims en de, de sharia-fundamentalisten... willen liever niet dat wij dat ook weten. Maar dan de reuzen boos. En die organiseren demonstraties en wat dan ook. Maar dat is in, in het geval van die, die aanval op de Libische ambassade... echt een. Cover geweest. Voor een heel goed opgezet plan van elkaar aan die ambassadeur dus om te een, leggen. Een terroristische, uh, terroristische data wat helemaal niets met ja, zijn en meer in het klooster Ja, en dat is heel het vervelend voor Obama, want die zei: Elkaar is afgelopen. Dus ja, als het afgelopen is, dan kunnen ze natuurlijk ook geen Amerikaanse ambassadeur meer nee, vermoorden. Dat wordt lastig, ja. ja. ja maar de, dat, dat filmpje, u heeft het gezien. U heeft natuurlijk ook de Koran goed bestudeerd. Uh, is het gewoon uh, verfilmd wat daarin staat? Nou, ze hebben een paar scènes geplukt uit de standaard vrome biografie van de profeet van de islam. Maar daar hebben ze niets, uh, zeg maar, uh, zwaar aan uh, veranderd. Heb jij gezien, het is volstrekt onbegrijpelijk... ...aan een ja, Maar, uh, maar, maar, maar, maar, maar jij ja, bent, bent geen afgestudeerd... Ik nee, Misschien nou, ja, kunt het wel ik, duiden, ik, ik, want ik, ik stapte dus. Ik ja, was je er. mee bezig voordat jij er doorheen begon te schreeuwen. Nee, niet waar. Dat oh. was oh. aan het woord, sorry. Nou ja, whatever. Mogen wij geen ruzie maken voor u? Jawel hoor. Maar ik herkende die scènes wel. Die staan allemaal in, in de standaardbiografieën van, van Mohammed. De, de, de, de, de, de, de Mohammeds eerste vrouw, Khadija... die heeft dan een neef, die heet Waraka ibn Naufal... En die, uh, die, die heeft de Bijbel gelezen... en die herkent Mohammed dan als profeet. Dat is een heel beroemde scène. En in het volksgeloof van tegenwoordig... denken uh, moslims vaak dat die waraka... dat hij priester was of bischop of iets dergelijks. Dat, was, dat staat niet in de bronnen, maar dat, dat is het verhaal. Er staat zelfs in de bronnen niet dat hij christen was. Alleen dat hij de Bijbel had gelezen. Maar in deze film werd hij als een, een uh, koptische monnik uh, aangekleed. Ja, precies. Dus. Nou, dat betekent dat... Het uit de Egyptische uh, sfeer komt... uit de sfeer van de folkloristische verhalen over de profeten. Maar goed, het wijkt niet dus heel erg af van wat de, de geschriften zelf uh, verkondigt. Dus, nee. Natuurlijk. Dus waarom die kwaadheid dan? Omdat je hem niet mag belden. Dat is eigenlijk dan het enige probleem. Nou ja, de definitie van laster in de sharia-handboeken... die is niet helemaal wat wij uh, ervan zeggen. He, ook als je dingen zegt die waar zijn, maar die iemand niet graag wil horen... dan geldt dat als, uh, nou ja... Als, als, als verkeerd. En wie beslist dat dan? Want inderdaad, ik snap nou, het algehele geheel mismechanisme. Dus ik zeg iets en, en iemand denkt. Nou, als ik, het, als ik het niet erg vind, dan is het prima. En als ik het wel erg vind, is het lastig. Maar ja, wie is dat dan? De, ja, nou ja de, de beroepsmoslims die besluiten dat. Hè, dat de elite, de, de, het, de kaders. De, ja. Maar over het algemeen, hebben de meeste mensen die daar zaten gillen in te krijgen een pop in de fik te steken. Dat hebben filmpje nooit gezien. We hebben de film niet gezien, nee, maar, dat, dat is, dat, maar die, die hebben gehoord dat het heel erg is... en dat de vijanden van de islam een slag moet worden toegebracht. Nou, daar zijn ze wel voor te vinden. Dus dan komen ze demonstreren en, en andere vervelende dingen. Dat wil mij dan nog maar niet loslaten hoe, ingew, hoe, hoe tegelijk superlistig en ingewikkeld het is... dat je dus eigenlijk nooit van tevoren kunt bepalen... of iets wat je gaat doen als lastig of bleding zal worden kan je nooit, Nee, dat kan je nooit bepalen. En dus bij alle, dus nou, het is We zouden niet... pro bij wijze van spreken nu per ongeluk lastig bezig kunnen zijn. Nou. Dit moet, moet best wel een goede politieke reden zijn. Het is natuurlijk nu de Radio Volksuniversiteit niet, maar over zowel die als over de Deense cartoons, als over deze rellen. Dat was een hele goede brede politieke reden. He, de de, de organisaties van beroepsmoslims die zijn bezig. Het bekritiseren van de islam in Europa en Amerika tot een misdaad te maken. Hè, te criminaliseren. Het defamation of religion, dat moet strafbaar worden. En de islamofobie moet behandeld worden. En defamation moet bestraft worden. Nou, en in het kader daarvan worden nu deze dingen ge georganiseerd. En deze demonstraties gehouden. Iedereen... En Obama heeft ook al gezegd. De, de toekomst is, behoort niet aan mensen die de profeet van de islam beledigen. En die man van de EU, hè, die heeft namens. Uh, nou, onze drie hier ook gezegd. Ja. Dat dat allemaal niet moet. En nou, ja, genau. Maar dat, uh, uh, ziet u dat als, als buiging van zo'n. Kijk, die, die Schulz, dat zal allemaal grappen maken, maar, maar Obama, die is gekozen, uh, is dat een buiging naar de, de, de, de uh, onderdrukkende islam van ja, Obama? Ja, het is, is precies wat de beroepsmoslims willen: hè, dat, het niet, dat het niet is toegestaan voor mensen die geen moslim zijn, hè, dat, die, dat die kritiek hebben, dat die praatjes hebben over de islam. Maar goed, er, als Obama maar... is dan de baas van het vrije westen, als het goed is, He? Amerikaanse president. Ja, maar... nou, als die opbuigt, dan, uh, ja, dan zijn we ver van huis. Zijn we ver van huis? Daar wordt hij hopelijk ook niet herkozen. natuurlijk. Ja, goed, die maar... zegt dus ze eigenlijk, het heeft ook weinig zin om je daar mild en, en, en, en op te stellen, want ik bedoel, ja, als het als, als toch er een, een, een plan achter zit. Wat hoe dan ook moet leiden tot uh, de, de visie dat wij uit het Westen de constante profeten en de islam lopen te beledigen, dan is er ook geen enkele houding die wij zullen kunnen aannemen, zou daar verandering in kunnen aanbrengen. Nee, dat is ook zo. Nou ja, dat is wel. Je zou moslim kunnen worden. Dan, ja, dat, ja. Is, uh, ja. dat is de enige oplossing. Ja, dat is een hele goede oplossing natuurlijk. Alleen uh, zal daar het enige weerstand tegen bestaan, vooral in het begin. Maar zeker bij ons, denk ik ja. Uh, dus de, de, de sharia, dat is de, de, de, de wetgeving, de pure de ja. wetgeving, uh, geloof ik, van, van, van uh, Mohammed. Uh, staat daar iets in over wat je nou wel of niet mag doen qua films en, en, en, en, en cartoons? <kijkt> en dat, nou ja, cartoons hadden ze toen de tijd niet. En films ook niet, maar. Wat mag je nou ook, wel, wat mag je nou niet? Is er een nou, wet? Dat, dat, wij, dat, wij hebben dat, ergens? He, uh, cert, lexerta, certa of zoiets, dat Ze noemen de jullie. Een wet moet duidelijk zijn. En iets is niet strafbaar als er geen duidelijke wet is. Waar ja. dan staat het, dat is in de sharia niet. Oh. Er staat gewoon, uh, als je dus uh, ja, de, de profeet, de, de majesteit van de profeet schendt. is net zoals wij majesteitsschennis hebben. Dat he, is ook heel vaccinelichtje gooien. Dat kan majesteitsschennis zijn. He, de, de, de schending van de majesteit van de profeet. Het is strafbaar. En dat kan dan zijn dat je... Nou, een speelgoedbeertje Mohammed noemde, hè? die lerares die, die, die, die, die In Sudan. was dat toen, Ja, jarig, alweer lang geleden. En maar dat, het moeilijk is dat het heel slecht gedefinieerd is. En dan noemen we dus vrienden en vriendinnen van de islam... noemen die vage definities een bewijs voor de flexibiliteit van de sharia. Maar ja, wij als toekomstige slachtoffers... kunnen ons natuurlijk alleen maar grote zorgen maken. moet je liever geen flexibele wetten hebben. Wetten die precies zeggen wat wel en wat niet mag. Toekomstige slachtoffers noemt u ons... Um, er was een tijdje, er was de PVV, uh, Geert Wils, die, die uh, waarschuwde ons voor een tsunami van een islamisering. En uh, ligt het aan mij of, of valt dat wel mee? Want, nou, in ieder geval, wat voor de deur stond een paar weken geleden... Meer een tsunami van, van de Europese crisis... Is meer, en die Europese crisis, die, die, die, die, die vraagt wel aandacht. Maar de, er zijn een hoop moslims die gekke dingen doen. De Sharia voor Holland bijvoorbeeld. Hè. Dat is vorige week, drie weken geleden, ik weet niet meer. En, die, uh, en dus zijn, overal in Europa zijn er kleine. Uh, kleine prikjes, kleine dingen. Ja, allemaal. maar een tsunami Net is wat groter natuurlijk... dan, dan, uh, dan een man en een paardenkoop. Klein, ja, ja, ik, ik heb het, ja, ja, maar ik hoef Geert Wilders... wat hij ooit gezegd heeft, niet te verdedigen. Nee, maar, en, maar en, ik vraag en, alleen of, niet of, die, of dat komt. Die maar er zijn, ja, er zijn voortdurend... Nou ja, of het komt, weet je niet. Alleen een dwaas spreekt over de toekomst... dat er ergens in de Bijbel. Uh, maar de islam heeft geeft aan moslims de opdracht... om voortdurend kleine prikjes uit te delen... en de islamisering te bevorderen. En dat is op zich ja, een heel prijzenswaardig streven. En dat werkt omdat die, die Schultz-excuses aanbieden namens ons en, dat en werkt Obama... Dat, dat werkt omdat wij niet al aan onze kop gezeurd willen worden. En als ze zeggen, nou, die schilderijen mogen daar niet hangen... dan zeggen we, nou ja, zo mooi zijn ze nu ook weer niet... en dan worden ze weggehaald. Ik noem maar, een, geef maar een voorbeeld. Maar Dat betekent dus dat wij ook met z'n allen... maar daar maar voor buigen, omdat we geen zin in dat gezeur hebben. Ja... Capitulatie is natuurlijk toch het makkelijkste. Maar wat, wat kunnen we er tegen doen, behalve die schilderijen laten hangen? Natuurlijk. Nou, de goed, goed vasthouden aan de Nederlandse wetten die de, op democratische... Enzovoort, meneer hier door de Tweede Kamer en noem maar op. En de gewone APV, zoals dat in Nederland door de gemeenteraad, door weet ik door wie is vastgesteld. wat volgens die wetten mag en niet mag. dat is wat er in dit land mag en niet mag. En we hebben met de boeddhistische of de hindoeïstische of de, de, weet, de joodse of de islamitische wet gewoon geen. Dat, is, dat zijn buitenlandse wetten. En in Amerika is er op de ogenblik in een van de, van de 51 weet ik wel staten. is er een wet aangenomen dat buitenlandse wetgeving geen invloed mag hebben op de Amerikaanse. Wetgeving. En dan bedoelen ze de sharia-wetgeving. Want dat was namelijk het probleem waarom dat uh, is, is aangekaart. En maar de sharia, dat is een prachtig wetssysteem... Voor moslims, door moslims. Het staat helaas bol van de regels over niet-moslims... die natuurlijk niet door niet-moslims gemaakt zijn. En onder die sharia, dat, dat, dat, daar, ja, daar hebben mensen die geen moslim zijn... hebben geen rechten onder de sharia. He, dus dat is een essentieel recht, verschil met ons recht. Wie geen Nederlander is, heeft onder het Nederlands recht toch rechten... die je hem niet af kunt nemen. De sharia geeft aan mensen die geen moslim zijn... Helaas geen rechter. En als iemand, dat is heel makkelijk te controleren. Dan moet je gewoon in een sharia handboek opzoeken welke rechter hij dan wel heeft. Dus daar zul je ook geen boze e-mails over krijgen. Maar de sharia eh, heeft toch geen voet aan de grond in Nederland? Jawel, er zijn, er zijn genoeg dingen, er zijn genoeg kwesties. En met name van mag bloot, mag je de profeet beledigen? Als iemand de profeet beledigt, zal iedereen zeggen: nou, als iemand een Koran zou verbranden. Geert Wilders heeft er zichzelf aan gehouden. Die, die schijnt het plan gehad te hebben aan het eind van de film Fitna een Koran te verbranden of te verscheuren. Dat heeft hij toch maar niet gedaan, want de sharia verbiedt dat. En je mag toch een pakje papier wat je in een winkel gekocht hebt... ongeacht de tekst van dat boek... je mag toch je eigen boeken verbranden? Kom op, zeg. Ik denk niet dat het in het geval van Wilders... een soort van plotseling aanval van... Uh, ik wil me aan de sharia houden, was. Maar misschien meer, ik heb geen zin om een... Te krijgen, denk ik. Des te erger, dan betekent het dus dat zelfs Geert Wilders een keer voor de sharia gebogen heeft. Want in principe is het niet strafbaar in Nederland om een boek te verbranden. Als, de centrale, als, je, daar, als je daar zin in hebt, kan je, dan mag dat punt uitklaar over. Nou, het is hooguit niet chic. Nee, natuurlijk, het is barbaars. Maar het is niet strafbaar. Het is niet strafbaar. De Nederlandse wet bedreigt jou niet met gevangenisstraf of boete of tbs wanneer je boeken verbrandt. Nee, maar kijk, begrijp ik begrijp dat in de sharia dat ze niet willen dat je de Koran verbrandt. Maar als ik thuis uh, de Koran verbrand en dan komt de politieagent langs... dan zegt hij, hé hey, wat doe je? Ik, zeg, nou, ik sta een Koran te verbranden. Dan zegt hij, nou, veel beziel ermee, laat die door. Nee, maar Bedoel, als, in, zover hebben ze niet, als uh... in een televisieprogramma iemand de Koran zou verbranden... zou iedereen in Nederland zeggen, die mensen zijn gek. Dat ja, zeggen. nee, begrijp ik wel. En niet dat doen, betekent dat we TV. toch al een stukje sharia verinnerlijkt hebben. Dat is, uh... nou ja, of omdat je zoiets hebt van, uh, ja, is al dat gezeikte inderdaad, uh, de, is het de moeite waard? Ja, daar Dan zou ik zou mezelf dus uh, mijn over. leven op het spel zetten. Precies, voor, uh, voor... Precies. rust is beter. Ja. En dat is, een, dat is een glijdende schaal. Begrijpelijk. Meneer Jans, we ja. praten straks met u verder. O oh, doet... ja, het oh. apart zwemmen, hè? dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen... die sharia-conform zijn. Het galaal eten bij... Uh, het halal vlees bij de, de supermarkten en de Japanische. Maar daar moet je een onderzoeksjournalist als Karel Brendel voor hebben. Ik, ben een... ik, ik heb daar geen lijstje van bij de hand. Nou, dat is dat in sommige gevangenissen in Nederland... Wordt, krijgt iedereen halal Alle eten. Ja. Gewoon Gewoon al, al, al, iedereen half dat De van de inwoners is ook moslim. Ja. Nee, is wel zo, maar de andere helft niet. En dan is het toch wel vreemd dat je aan de spijswetten van, van iemand ja. anders moet houden. Maar ja, dat, dat, dat, dat, dat is in zoverre een dat het inderdaad verder is. Goed, nou, dan gaan we nu even door met het volgende dieptepunt. Kom maar door. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Janen Radio's. Uh, het dieptepunt van Radio 1 en alle andere radio in Nederland. Want uh, het is weer tijd voor het. Uh... Het spel voor de kabouter. We krijgen het er maar niet uit. Ik leg het nog één keer uit in het citaat die je straks te horen krijgt. Ja, er zitten dus drie nieuwsfeitjes verborgen. Ja. Welke drie is natuurlijk de vraag. En de enige wat je kan winnen is, is een echt, echt, echt janne t shirt Dus als je er eentje wil hebben, bel 0800-112. En als je herkent welke de nieuwsfeitjes in verborgen zitten. Ik heb er vanavond echt geen zin in, Jan. Dus, dus jij mag het hele spel afronden. Ik heb, ik heb er gewoon gezien. Nou ja, ik vind ja, het al zo vreselijk dat ik dit moet aankondigen iedere week. Ja, sorry hoor. Ik, bedoel, ik heb het ook niet verzonnen. Nou, uh, Jan heeft het uitgelegd. Ik stel voor dat we de fragmenten maar even laten draaien dan. Mim Sonneveld heeft de hoogste parachutesprong aller tijden op zijn naam gezet. Antwerpen is enthousiast. Nou, Ja, zeg klonk, jij maar uh, dat je... Dat, dat, dat, dat, dat, het, ja. zat, het zat zoals gebruikelijk weer schitterend in elkaar. Doe het nog maar een keer, dat kan mij uitschelen. schelen. Mim Sonneveld heeft de hoogste parachutesprong aller tijden op zijn naam gezet. Antwerpen is enthousiast. Mag ik er wat van zeggen? Nee. 0800-1121 als je de drie fragmenten hebt herkend. En we hebben inmiddels aan telefoon... PAUW! Hey, echt die Janne. Wow. Hey, we hey, hebben er zin baden, in, jongen. Uh, kom eens door met die antwoorden vandaag. Hop, hop, we hebben een beetje haast. Yes. Ja, kom, oh, oh, ah. De Parasiesprong van meneer uh, Barmbarten. Ja, tellen nou, we goed. Toppen, hoor. Uh, de Bart uit uh, België met de verkiezingen. Ja. ja, dan zijn we er bijna. Dan nou, hadden we nog iets bij Wim Zonneveld. En wat zou dat ja, geweest dat zijn? Is... Wat zeg je? Wat zou dat geweest zijn, zei we ik? Maak het uit, je, het, musical, uh, ik wil bij de revue. Uh, nee, nou goed, helaas. Jammer, maar gaan we nog even door oh, met Jo. Wat doe je, jo. jo? Ben je daar? Geef die man dat t-shirt. Nee, Joop. Wim Zonneveld is Wim Zonneveld. Ja, dat was het ontbrekende dingetje wat we nog zochten, Joop. Joop kan toch nog wel even gedag zeggen. Oh, nou heb je deze geen haast. ja, Kan ik nog iets zeggen, of niet? Nou, het is heel kort dus, Joop. Nou, die Nobelprijs, die arts van Armstrong, dat is zo'n goede arts. Als je iemand zes keer de etappe laat winnen, de tour laat winnen... Zeven keer, Joop, en vier heeft je feiten bereikt. Die man die verdient ja, gewoon de Nobelprijs. Ja. Super grappig. Nou, uh, hartstikke bedankt Joop. Uh, je t-shirt okay. komt hier toe. Het enige echte fantastische... Door de, de, eens, uh, maar je geeft hem nu weer met het slappe gelul over Armstrong... ...geef je nu een t-shirt. Hij ah, ja, had het antwoord goed, want zo zit het in elkaar met de radiospelletjes. Ah, vind je het goed ja. verder? Ja, maar ik vind zo'n man... Hmm, die... Ja, want... Ja, wa moi. Nu ben je goede goedenavond. Dat is <laughs> <laughs> toch niet te geloven, weer? Kom maar door met de muziek, bij de kamer. Wat is dit nou? Dit is Jake Bug met Lightning Bolt. Of Lightning Bolt met Jake Bug. Dit is het echte radioshow, Jan. We gaan zo even in met de rest. It's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right when I walk right into the path of a lightning ball. The sound of an ambulance comes howling. Right through the center of town. And when blinks an eye and I look up to the sky for the path of a lightning ball. Matter.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 Flying back, gazing skyward, when the moment got shattered. I remember watching that and then she played in the path of a lightning bolt. Nou. Ja, waarschijnlijk moet ik zeggen dat ik het een leuk plaatje vind. Dus ehm. Uh, uh, ja, ik vind er dus niks aan. Is dit niet de moderne muziek waar ze het altijd over hebben? Nee, maar ik vind. Ik. Uh, ja. No. Nee. Anyway, uh, boomknuffelen, dat doet uh, mij persoonlijk denken aan koffie, glutenvrij voedsel en uh, wegkwijnen in streekbussen. Aan gekkies die ons willen terugwerpen naar de tijd van oerbossen, de grijze wolf en... Uh Gierende jeugdsterfte, maar het kan ook anders. We bellen met de opperbomenknuffelaar van Nederland... en mogelijk aanstandhouder van het Guinness Boek... of record boomknuffelen, Jan. Marije! Hele goede dag, Marije, pardon, van PR-bureau... lvtprddkkp XIZ in Berdek. Goedenacht. Nou, vertel eens, mogen we Marije zeggen trouwens? Uh, ja, dat mag zeker. Gelukkig. Marije, wat is nou precies boomknuffelen? Hm? Ja, dat is een, een minuut lang een, ja, lekker een boom vasthouden in het bos. Een boom vasthouden? Ja, dat is uh, wat je ermee wil doen. Maar het had ook zeg maar, een voetbalknuffelen kunnen zijn. Of is een boom nog iets speciaals? Uh, een boom schijnt heel bijzonder te zijn, ja. En zo schijnt heel bijzonder. U bent toch de, de nee, op, ik opperhoofd ik... boomknuffelen van Nederland. Wat zullen we nu krijgen? Oh, god. Nee, dit heeft er ook iets mee te we maken. Dat ook krijgen? Ja. Je knuffelt zelf uh, niet, bomen. Nou ja, ik heb het gisteren ook gedaan, uiteraard. Hoe dus was ik het? Ik wil meedoen. Op. Maar uh, ja, dat, het was uh, koud en, uh, en uh, hard. En uh, ja, een boom, hè. En uh, was er een record nog gehaald gisteren of niet? Nee, nee, die Utrechters, dat zijn niet echt knuffelaars. Jezus, dus we hebben. Dus we maar... eigenlijk hebben we geen record met iemand die helemaal niet van boomknuffelen houdt. Aan de telefoon. Nee, bellen echt voor niks. Nee, <laughs> ja, dat is echt waar, pardon? Ja, nee, maar dat ja. kan nog even. Er ligt dan minstens even toe waarom het zo belangrijk zou zijn geweest. dat er 703 knuffelaars bijeen gekomen waren. en een boom hadden geknuffeld, als het ware. Nou ja, omdat uh, uit in de Heuvelrug. is een campagne voor de Utrechtse Heuvelrug. En uh, het doel is om meer uh, toeristen uh, naar deze regio te trekken. Nou, tot zover lukt het met dit gesprek nog niet heel erg hoor, denk ik. Nee, Oké, Daar gaan nog even door. Mevrouw, mevrouw pardon. Vertel uh, eens even. Ja. Jullie wilden 703 mensen een boom laten knuffelen. Ja. En hoeveel zijn er dus. uiteindelijk gekomen? Want het is dus niet gelukt. Ik krijg hier al... Am... Ja? Hoeveel? Een, bescham een beschamend aantal van uh, slechts 88 knuffelaars. Jongen, jongen, jongen. Nee, maar u bent dus van een PR-bureau. Dan kunnen we toch wel ja. zeggen dat u een verkeerde vak hebt gekozen? Nou, en daaraan we... heeft het echt niet gelezen. Nee, ik heb, uh, nee, werk nee, nee we gaan zoveel met drie had. mensen uit boven toe we komen er 8 Nou, niet. Ja, dat ja niet eerlijk maar blijkbaar het... lopen oh, alle Nederlanders over regenachtige zaterdag op de meubelboelevaar. Ik weet het ook ja, niet, maar... nee, ze gaan lekker voor ja. een pr wij, wij, voor, wij, de, wij, voor de Utrechtse nee, Heuvelrug ja, ja, nee, gaan dan ze lekker bomen knuffelen. Ja, precies. Ik bedoel, wat is in dit voor mij? denk ik dan altijd, om even in de marketing te gaan zitten? Wat is in dit voor mij als ik helemaal naar de Utrechtse Heuvelrug kom om een boom te knuffelen? Je mag buttfucking heuvelrug zeggen hoor. Ja, ja, okay. dat ik Brutvuk ging heuvelrug gegaan om een boom te knuffelen. Stond er de, warme chocolademelk? Werd ik daarna opgevangen door lieftallige maagden? Was er een allemaal, stuk... allemaal. Maar want daar ja, had u dus rugbaarheid aan moeten te geven. dat niet te zijn. Wat zeg je? Daar had u dus rugbaarheid aan moeten geven dan. Want ik wist niks van die chocolademelk. Uh, nee, ja, Ranja hadden we dan. Hè, en nog dingen voor de kinderen. Maar ja, er is heel veel rugbaarheid aan gegeven. En zelfs dat was niet voldoende. Mevrouw, dus... pardon. Pardon. Ja, meneer. Me mevrouw, pardon. Uh, uh, ging dat, had dat ook nog te maken met die snelweg, dit gedoe? Uh, dat, uh, ik heb geen idee. Dat is het andere bos, hè? Ik kaart, moet eerlijk zeggen, uh, dat, dat, dat komt wel de hele tijd ook zeg maar, bovendrijven naar dit gesprek. Ja, maar dat, het wel geen idee dat vind heeft. ik wel eerlijk ook. Dat vind ik mag dat op zich wel, hoor. Gewoon, nee, heb Ik heel veel mensen die draaien om de brei heen. Maar mevrouw Pardon zegt gewoon, pardon, ik heb geen idee. Ja. wel. En dat gaat hartstikke goed. Maar gewoon nou is iets anders, hè? Ik weet niks hè. van. En Vertel knuffelen. nou eens iets aan. die ga dan helemaal van een andere boel gooien. Wat is er dan zo bijzonder aan de Utrechtse heuvelrug? Ah, dat weet je toch ook niet, joh? Oh, zo weet ik het niet. Dat weet ik wel. Ja, dat nou, ik het niet. <laughs> ja, hard... Jongen, het is een fantastische regio. Jongen. Een fantastische ja, ja, regio. Meneer, meneer Jan. Het is, uh, Hij is meneer ja, Jan, ik niet hoor. Ik ben jongen. Ja, gewoon ja, jongen. Ja, jongen Jan. Ja, ja, ja. het, het is hier uh, groen. Je hebt kasteel, Het is groen. Een groene boom. Allerlei, nee, mevrouw, pardon. Ja, ze trekt je toch echt over de strepen. Ik begrijp, dat is een echte PR-tijger. Gaat over bomen. En dan zeg je, het is groen. Ja, ja, ja, ja, he, was, het was ook kasteel. Ik zit al in de wagen richting de heuvelrug. <laughs> jongen, jongen. Ik zag wintag op een filmpje dat er ook best wel veel hij is. Pardon? Hij. Ja. Ik heb Heel, ontzettende goeie. takken hekel aan hij. Want... Het waait er altijd akelig, het is een nat, het gras is scherp en klam. En het stinkt. Hè? Het stinkt ook als een bolle naar natuur. Ja. Moeten we er niet gewoon een snelweg doorheen trekken? Net als door de amelisweerd. Ja. Gewoon tien baantjes boemen doorheen. Ja, dan ben je wel lekker snel op je bestelling. Maar, uh, ja, hè? Misschien het, het, het, kunt u dan een PR doen voor de asfalt? Nou, ja, zou kunnen. Wie weet. Die doe eens een elevator pitch. Gewoon uh, ik, Marije, pardon gaan nu een elevator pitch doen voor alleen maar asfalt over de zuivelrug. Pardon? Nee, nee. nee okay. Dat was heel makkelijk. Nee, dat nee. uh, Mevrouw, pardon. Ja, dat is, hey, uh, ja, u heeft een... Uh, wie is precies uh, degene die u deze uh, klus heeft gegeven? Want die ga je even bellen. Dat die nee hoor, is, hoor of, nee, die uh, weet zelf ook wat het niet gelukt is, maar wie, wie is het precies? <laughs> nou, wij uh, werken voor uh, acht gemeentes op de Heuvelrug en oh. de provincie. Dus hier zit het belastinggeld in? Uh, onder andere... Dus uh, mensen die betalen belasting... zodat de ja. overheid het overhevelt naar een PR-bureau... die het niet voor elkaar krijgt om een paar mensen bij elkaar te krijgen... om bomen te knuffelen. Het, ik, ik moet bijna huilen. ja, nou, ja Jan, het, ja. Is, het, het is nou ook weer een, een beetje overdreven. Nee, het is ja, ik vind het op een beetje zich, overdreven. Vind ik het een, vind ik het een Wat kost raar... dit? Wat kost deze stunt? Nou oh, ja, de, uh, 8, 307... In... Arno, je mond, Jan. 703 blazen oh, niet jou. <laughs> Sorry. No. Nee, de, ik denk dat de promotie rondom de stunt uit te maken geslaagd is. Dus in die zin, uh, ja. Ja, 86 man! Dat is niet. Dat is, dat is, dat is, de halve kaasafdeling voor de gemiddelde Albert Heijn, joh! Het is helemaal niet gelukt, het is hartstikke mislukt, en jij bent een grote faler hier! Je maakt er een zootje van, pardon! En waar was jij dan? Ja, maar je was in. Ik heb wel wat beter je... te doen dan een boom te knuffelen in die stekende heuvelrug! Ja, je collega's waren er wel. Welke collega's? Van de TV. Meen je dat nou? Ja. En hebben ze ook geïnterviewd? Toen zei mevrouw, en, pardon, wat is er nou, nou is gegaan? Die, die <laughs> hebben keihard meegeknuffeld. Keihard meegeknuffeld. En toen kwam hij op. Zet, dus de, dus de aankomende gaat pers. Dus, Jij, dus de pers Jij, komt er Jij ook al bij. Juli? En dan wordt het 86. Dus hoeveel mensen ja. van die 86 was dus pers? 85. Nou, best wel veel. Best wel. Ja. <laughs> de helft. <laughs> nou, dat nog net niet, maar er waren er wel wat, ja. maar ja. laten we zeggen dat 50 mensen zijn komen opdagen, de rest was pers. Nou is dat natuurlijk niet ongebruikelijk, hè? Dat ja. Oh, overal ja, dat is toch gewoon een kutactie. Er worden hele betogingen opgezet alleen voor de pers. Ja, maar dan moet je stellen dat, dat zeg maar het doel van een PR-bureau wel gelukt is. Want dat, u heeft laten zien dat u geen mensen bij elkaar kan krijgen. Is dat, was, dat, was, dat, was dat de opdracht? Heeft de gemeente nou ja, u geld overgemaakt en zegt mevrouw, wilt u alsjeblieft dit alsjeblieft laten falen? Nou, dan heeft u inderdaad met u elke cent waard geweest. Oh. Maar uh, wat wil wat, je uh, precies nu uh, aantonen? Ja, we gaan niet veel verder mee, Jan. Nou, dat het niet gelukt is. Nee, als u het nou nee, gewoon even toegeeft, het dan... Nee, toe. ja, ja, maar dat weet ik ook wel. Maar, misschien maar, moet maar, je wat ja. deelmoediger zijn. Dus ja, u, ja, u bent zo vrolijk. Roos, het spijt ons van de belastings. Jan neemt het heel letterlijk, hè. Jan, die, die, die heeft dus echt... Ja, in zijn, ja, ik vindt, voel de pijn. Die voelt die pijn letterlijk. Die denkt, mijn centjes, mijn centjes waar ik mijn drie kinderen... mijn bloedjes van kinderen van had kunnen voeren... Ja, ik woon natuurlijk niet bij de heuvelrug. Die liggen nu in de heuvelrug. ja. Dat vind vindt al heel erg. Heeft u, heeft u die 25.000 liter ranja gewoon daar in het natuurgebied? Nee, <laughs> we hebben niks uitgevonden naar alle kindertjes die er kwamen. Oh. En, oh, er waren ook oh, nog ja. kindjes. Oh. Er waren heel veel kinderen. Van de pers. Ja. Nou, ik vind uh, in ieder geval dat u uh, nou, uw best heeft gedaan. Laat nee, het zo ik zeggen. Nog, uh, de, de boomknuffel, nee, dat we hadden we gevraagd. Hè. Er is niks te melden over het knuffelen van bomen. Nee, want nee, mevrouw, maar... die, die, die was een van de 86, maar u, u voelde niks. U had geen contacten met de aard. De aarde, of... Ja. Ik, ik geloof niet dat ik daar zo'n. Uh, ja, nee, ik had, ik had er niet heel veel mee met het uh, knuffelen geen van een boom. Spirituele, vind, uh, geen spirituele ja. onthullingen uh, van de vergene zijde door de boom of zo? Nee, ik verwachtte van alles, maar nee, het is, het is niet. Uh, ik denk het is toch dat u. Uh, uh, misschien voor de PR niet helemaal maar ik denk dat u wel een knappe persoonlijkheid bent. Want u, u klinkt knap. Dat ooit ja. toch aan een vrouw of iemand knap is? Dit ja, is een knappe vrouw. ik knappe vrouw. En ik geloof dat u van witte wijn houdt. Uh, ja. ja. En van rood hoor. Ja, maakt ja. jou niet uit. Het is en, maar brand, en, rond, en, he? gewoon een, nee. klein, een klein maliboutje. Nee, maar dit nee? is een hele gezellige nee, nee, nee, meisje. Nee, nee, nee. <laughs> hey, Mevrouw, Goed. pardon, mag ik u danken? Ja, jullie ook. Is het juffrouw Pardon of mevrouw Pardon? Oh ja. Uh, het is een juffrouw. Wow. Kijk. <laughs> nou, we gaan eens dus eventjes op Facebook uh, zoeken. <laughs> ja, dat moet er gaan. Mevrouw Pardon, uh, uh, uh, excuus ervaart en uh, geen enkel probleem. Nee, wij, wij graag gedaan. Het, ja, het is helemaal niet erg dat nee, het niet gelukt is. Wel nee. Prima, Dank volgende je wel. keer zijn we erbij. Superdag. Ja. dag. Nou, mevrouw Pardon. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Zowel door collega's als door gelovigen wordt Hans Janssen fel aangevallen op zijn interpretaties van de Koran, de islam en uh, slecht, be, slechte bedoelingen van de islam. Gaat hij niet een beetje te ver? Provoceert hij de andersdenkende mens? En is dat onnodig? Dat is natuurlijk de vraag die je stelt. Aan Hans Janssen zelf, meneer Hansen, U wordt provocateur genoemd. Bent u dat ook? Nee. Nou, dat is een mooi antwoord. Dat is een kort antwoord, zeg Maar, maar, maar, maar... maar um... Er zijn toch diverse collega's van u die, die, die vinden dat het toch wel degelijk allemaal in de minder geschikt moet worden. En, en Staat u nou niet een beetje alleen in de opvatting dat het allemaal één grote griezelige die samenzwering is die van... collega's kunnen dat wel, wel, wel dan wel willen, ja. maar de beroepsmoslims en de moslimse organisaties, die, die, die willen dat niet. Het is wat die collega's in een studeerkamer in Haren of Wassenaar verzinnen. Daar hebben de moslims op het Tahrirplein of in de presidentiële paleizen in het Midden-Oosten... echt helemaal geen flukken mee te maken. En ze weten ook helemaal niet. En de, de... Maar waarom zouden die mensen... He, er zijn nu niet alleen maar collega's of Arabisten... maar een heleboel mensen. Die hebben toch zoiets van... Ja, het, zou, het zou toch eigenlijk wel fijner zijn als het, als het wat... Want de hint u in het eerste het gedeelte ook al een beetje op... als het er wat redelijk en aardig zou kunnen worden opgelost. Wat opgelost? Nou, die, die, dat waren we allemaal een beetje bang voor. zijn die toenemende invloed van... van nou ja, ja, die Janne, Jan, Jan die uh, is, is snel bang, hoor. Ja. Nou, dat valt wel mee. Hoe nou, trouwens... wil je het dan redelijk oplossen? Dat nee, weet ik niet. Dat vraag ik nou, nee, maar... We zitten hier toch in een beschaafd land. Mensen wonen hier. Ik bedoel, dat kan toch ook anders? Of, is het nou? Kijk eens, ik heb honderden artikeltjes... en een handvol boeken, vijftien, geschreven. Daar... Rapporteer ik over wat beroepsmoslims zeggen en onderwijzen aan hun leerlingen? Le le le uh, en beroepsmoslims, dat zijn imams en zo. En, uh... Imams, Ayatollahs, maar ook voorzitters van, van moskeeverenigingen. En mensen die wie, wie er dagelijks. Uh, nou ja, precies, imams. Maar beroepsmoslims is een wat wijdere term. Het zijn niet allemaal zeg maar geestelijke? En er zijn ook andere soorten mensen bij. Er heeft nog nooit iemand aangewezen dat ik me vergis bij die rapportage. En zo'n mensen roepen wel, het is een schande. En uh, dat mag je niet zeggen. En het, uh, er Waarom zijn er ook hele andere. Maar, als... maar die hele andere, dan. Het is heel makkelijk. om Als dat echt zo is, laat me dat dan zien. En waar is die ene moskee waar de islam als vrede gepredikt wordt? Die ene moskee is er niet. En, en, en, en Misschien dat er dan misschien één keer een voorstelling... aan een moskee georganiseerd wordt. Dus ik zeg tegenwoordig, geef me twee of drie moskeeën... waar een vredelievende vorm van islam gepredikt wordt... door de aan die moskee verbonden beroepsmoslim. Dat is heel simpel. Als dat... Als er iemand daarmee aankomt, dan ga ik echt met pensioen en zet ik nooit meer een letter op papier. Maar die twee of drie moskeeën die zijn er op de hele planeet niet. Maar in de politiek wordt vaak gesproken over... ja, maar dat zijn de uitwassen, want je hebt ook een liberale islam. Maar die bestaat dus niet. Nou, laat ze die dan aanwijzen. Laat ze dan vertellen waar die gepreekt wordt. Ja, je hebt wordt. bijvoorbeeld een, een jongere ze... moskee met een jongere imam in Amsterdam-West. En dat schijnt allemaal wat, wat uh, gemo gemoedelijker te zijn. Wat vriendelijker en wat opener. Nou ja, goed, hier ja, heb natuurlijk de... ook uh, voorbeeld moslims als, als Abu en uh, natuurlijk onze burgemeester in Rotterdam. Dat zijn dan weliswaar geen beroepsmoslims zoals u dat doet... maar dat zijn wel rolmodellen voor mensen die zich heel goed geassimileerd hebben. Sterker nog burgemeester zijn of Kamerlid of zeggen het allemaal niet. Die die, die, die, ja, maar kan die je toch... nog steeds fundamentalist zijn, toch? Ja, dat weet ik niet. Maar die rest ook redelijk Noem, openlijk uitspreken. Vind voor, mij, kijk, wat die, wat die, wat, vind voor mij één moskee waar gepreekt wordt... dat je geen jihad tegen de ongelovigen moet voeren. Nou, we kunnen, vind voor we mij bellen, één moskee waar gezegd wordt... dat beledigen van de profeet geen doodzonde is. In de zin dat je ervoor dood gemaakt moet worden. Vind voor mij één moskee waar ze bijvoorbeeld uh, zeggen... dat vrouwen niet gestenigd hoeven worden. Het Tarek Ramadan, hè, die vredesvorst. Die daar in Rotterdam heeft rondgehangen. Die heeft ooit in, in Frankrijk gezegd dat hij voorwou. dat hij een, een moratorium op stenen wou. Dus tien jaar lang even niet doen. Maar eens even rustig na te denken hoe dat dan voelt. Er brak een enorme opstand uit onder de beroepsmoslims. Dat was schandelijk, dat voorstel. Terwijl ik natuurlijk juist het schandelijke vind. dat hij overweegt om na die tien jaar. weer met stenen te beginnen, zullen we maar zeggen. En vind mij één moskee. waar die liberale islam. gepreekt wordt en. Je zult nooit meer last van me hebben. Maar die ene moskee, die is er niet. Hoe komt dat? Omdat de islam, de koran, de sharia-handboeken... bepaalde dingen prediken. En die dingen die zijn in strijd met wel wij in het Westen vinden. Nee, dat is wel begrijpelijk. Maar je hebt natuurlijk ook uh, uh, moslims die zijn geboren hier. of Tenminste, die zijn van huis uit moslim. En denken op een gegeven moment... ja, joh, ik vind het allemaal leuk en aardig. En ik wil die cultuur, wil ik een beetje doorzetten. Alleen ik wil, het, ik wil een beetje van die scherpe randjes af. Is dat dan niet mogelijk? Ja, dat is natuurlijk mogelijk. Wat natuurlijk heel veel moslims doen, is er zich geen flikker van aantrekken. En zoveel mogelijk hun hoofd naar beneden houden en, en zich eraan onttrekken. Uh, Die horen het wel, maar ze denken van En uh, Ajaan Hirsi Ali zei altijd, en ik denk dat ze daar gelijk in heeft, als de. Doodstraf op uittreding uit de islam, als die niet zou bestaan, als dat niet meer gebeurt, dan loopt de islam leeg als een ballon die je, die je doorprikt. En dan blijft er misschien wel een groepje over, maar dan, dan is het meteen afgelopen. Wat is er voor een, een, een, een, een mens, uh, voor een moslim, te winnen onder sharia? Stel nou even: je bent inderdaad zo'n lieve geseculariseerde moslim die het alleen niet uitop durft te zeggen. En als bij te, door een wonder... Ja hoor, Nederland is een, uh, ineens een salafistische samenleving geworden. Waarom zouden die mensen dat willen? Omdat het Gods wil is dat wij ons gedragen volgens de sharia. Ja, dat begrijp ik. Maar de, als je hier nou, toch lekker zit... Nee, nou, ik snap het niet. Maar goed. Als ik hier nou zit en ik denk... Goh, ik heb het eigenlijk best naar mijn zin. Ik heb een leuke baan. Ik, mijn kinderen gaan naar een goede school. Iedereen wordt leuk opgeleid. Het zit me eigenlijk best mee. En dan straks komen hier allemaal mensen en die zeggen dat ik ineens weer naar een soort middeleeuwse samenleving ja. terug moet. Dat, dat kan je toch ook voorstellen dat die mensen denken... nou, daar heb ik eigenlijk nog geen zin in. Maar zijn dat niet gewoon atheïsten? Ja, maar dat mag niet. Kijk, mensen willen respect en aandacht... Nou, dat, dat, dat, dat, dat is niet zo makkelijk te krijgen, maar de godsdienst maakt dat wat makkelijker. He, als je, je als priester aan het celibaat houdt, levert dat respect en aandacht op. Dat het eigenlijk helemaal niet zo... N... De Nobelprijs halen of cello spelen is veel moeilijker. Nou, de Nobelprijs is geen goed voorbeeld in dit geval. Nou, en okay, trouwens, de, dus dat, de, het, het celibaat dat is ook niet makkelijk schijnbaar. Oké, okay, maar, maar toch, het is minder. Uh, je begrijpt. Je is de taak je, je, je voorbeelden ongelukkig maar ja. <laughs> We komen er wel uit. <laughs> ja, nou. In de islam, religieus gedrag, dat is dat je vast tijdens Ramadan. Dat je uh, fantastische iftar maaltijden geeft. Waar politieagenten op blote voeten. Politiecommissaris op blote voeten eerbiedig mee komen doen. En daar krijg je prestige door. Door het doen van dingen die de sharia voorschrijft. Krijg je prestige. Er zijn er zes pilaren. De vijf zuilen ja, rijdt nou, al. Ja, nou lekker. Ja, maar zes dat pilaren, is natuurlijk... Die zijn natuurlijk vijf zuilen. veel zuilen. Nou, de meer. kopie gaat eraf, denk ik, voordat ik thuis ben. Want ik ja. heb de, de, de boel beledigd of niet. Als je zegt zes pilaren... Ik dacht echt, ik heb... een. Nee, het is het is gewoon mensen, onwetendheid, joh. Ja. Ik, ik vind het, het is fantastisch dat iedereen die dingen zo langzamerhand weet. Ja, ja maar je wordt ermee doodgegooid op een NOS-journaal. Ja, dat, die, die vallen misschien wel een beetje onder de vrienden en de vriendinnen van de islam. Nou, weet je, wat ik altijd, werk altijd een beetje. Uh, waar mijn vraagtekens bij zit. is dat elk jaar ons wordt uitgelegd wat het suikerfeest is. Dan kan ik Godverdomme nou wel dromen, dat filmpje. Dan denk ja. ik, ja, waar moet ik het journaal nou dan altijd uitleggen. Wat voor, wat voor feestdag het is, terwijl ik dan wel een keer weet? Nou ja, op zich is dat niet, niet echt verkeerd, maar het is natuurlijk een beetje raar... dat het journaal wel uitlegt wat het suikerfeest is... maar niet uitlegt wat grote verzoendag is of, of waar, waar pinksteren voor dient. Nee, dat is niet meer interessant. Nee, misschien... Ja, maar, ja. maar de moeilijkheid is, je krijgt prestige door religieus gedrag. Religieus gedrag in de islam is altijd het invoeren van de sharia. En een moslim die op een makkelijke manier prestige, aandacht en ontzag wil boeken... die gaat over de sharia beginnen. Begrijpelijk. Maar stel nou, Jan had net zo'n voorbeeld. Die mensen zijn prachtig geïntegreerd in Nederland. Die gaan eigenlijk nog uit een soort cultureel gebeuren. Denk ze: Ach god, ik ga even naar die moskee. Als zij nou zeggen op een gegeven moment: Weet je, joh, ik ga zaterdag even iets voor mezelf doen. Joh. Ik ga, niet meer, joh, ik ga niet meer naar die moskee. En ja, dan worden ze toch niet afgemaakt. Nee, dat is, de sharia is heel precies. Dus je kan je toch onttrekken je maar... dan? Ja, de sharia is heel precies. Als je maar zegt, een mens hoort vijf keer per dag te bidden... ook als je dat zelf niet doet, dan is er niks aan de hand. Maar zodra je zegt, vijf keer per dag bidden is onzin... dan krijg je het aan de stok met de sharia-geleerden en de beroepsmoslims. Dus je kan zeg maar uh, uh, uh, islamvrij leven... zolang je op feest in partijen af en toe uh, zijn termen doorheen gooit? Ja, nou niet feesten, maar vooral tegen je buren... met ernst ernstig betoog dat je vindt dat het wel moet is zeker, kijk, je natuurlijk geen grote maatschappij... Zo hou je eigenlijk in een redelijk laagdrempelige manier het gedachtegoed hoog. Juist. En, dan, en, en er zijn altijd in elke godsdienst zijn mensen die het serieus nemen... en er zijn mensen die het niet serieus nemen. En maar het gaat er vooral om dat, dat mensen niet zeggen, het is onzin. En dan is er een klein groepje, 20 procent zeggen ze meestal... die neemt alles serieus en de rest... die Al accepteert een beetje dat. Ja. Dus een paar weken geleden bij de Franse ambassade in Den Haag... Uh, zo'n 200 man... Ze schreeuw over die cartoon in het uh, blad Jelly Hebdo. Wat dat mooi voor ons uitspreken. En nog wat over die film. En, de en uh, uh, ze gilde ook gelijk om het kalifaat. En voor uh, Who Will We Die, Mohammed... Dat ja. zijn dan 200 types, man en vrouw, mooi gescheiden. Uh, moeten we heel erg uh, bang zijn voor deze mensen? Want ze roepen toch op dat ze, dat ze voor die gozer willen sterven? Of is dat ook gewoon zo'n standaardzin? Ja, dat, dat geeft natuurlijk een hoop prestige als je dat roept. En als je je, over, om, over, je omgeving ervan kan overtuigen dat dat inderdaad jouw grootste wens is. dan ben je natuurlijk een toffe peer verder. Dat is, uh... Nee, maar moeten we bang zijn dat ze, dat ze de thema blazen? Ja, nou, het is een heel, ja, nou, het is een hele efficiënte organisatie die heel goed in elkaar zit. En ik, ik neem aan dat daar een hoop tijd mee kwijt is met kijken wat die mensen doen, ja. Natuurlijk, want uh, na, na, na, na, uh, de, de, de, in Madrid en Londen en natuurlijk ja. de vorige uh, 9-11... dachten we van, nou, het is een kwestie van tijd dat we hier het zaadje zijn. Maar tot nu toe is er eigenlijk nog niet zoveel... Nou ja, goed, ik bedoel, ik, ik wil niet over Theo van goch overheen gaan... maar ik bedoel, qua grote aanslag... Nee, maar er zijn er iets bijna 20.000 grote en kleine aanslagen geweest sinds 9-11. En er is een site waar dat wordt geteld. Uh, 20.000? 20.000. Een twee, daarvan twee, was twee vorige week met, op een 14-jarig meisje in, in Pakistan. Ja, uh, ja. Wat, uh, wat uh, volgens mij symbool stond voor, voor het verlangen om ook een goede opleiding te kunnen krijgen. Om gewoon een ja. school te ja. gaan. Ja. En door uh, de taliban omgebracht. Uh, dat klonk mij dus als nog? een hele schizofrene situatie in de oren voor meisje, heel veel. Meisje leeft heel... toch? nog? No. Ja, die, die leeft... Je ja, die, hebt die ze de, de kogel in de hoofd, dan moet het niet lekker hebben. Maar, maar, maar, maar hoe, weet je, wat weet je een heel vreemd soort situatie ontstaat daar... dus mensen die eigenlijk sympathiseren met Taliban... maar nu dan vinden dat dit al iets te ver gaat... hoe vreemd kun je worden eigenlijk in zo'n uh, zo situatie? Ergens, ergens zit er dan toch wel iets van... god, dit gaat toch misschien wel iets te ver... Uh, ondanks dat je misschien naar de letter... Uh, ja, we misschien wel gelijk hadden, want het meisje dat wil iets wat niet mag of zo. En, en hoe moet het nou? Oh ja, er zijn uithoeken van de islam waar het onderwijs voor vrouwen verboden is. Want er worden vrouwen. Nou, dan krijgen ze een grote bek van, zullen je maar zeggen. En het is, het is ook zo dat als je naar, demografische, naar de demografie kijkt, moslimse vrouwen die kunnen lezen en schrijven, hebben in het algemeen één of geen kinderen. En dus het is inderdaad waar dat het niet zo goed voor de islam als, als beweging is wanneer die vrouwen opgevoed worden. Nou. We praten straks met u verder. Want... Want we moeten eerst nog even naar het nieuws van 1 uur. Ja, dat is uh, ook straks gewoon Straks zijn we hier maar. verder met de uh, arbister uh, Hans-Jansen. En uh, natuurlijk met de echte En uh, met, met Heemskerk. Jij toch ook? Ben je het hier ook? Ik ben er gewoon, hoor. Ja. Weet je wie je leest trouwens het nieuws? Van uh, 1 uur, weet jij dat? Ik heb geen geloof We gaan, gaan het zien. Ja. Kijk, nou, we ja. kijken het wel. Mark Visser! Mark Visser!